Het weer droog en zonnig, met aan zee een stevige zuidwestenwind... in de loop van de middag wat stapelwolken. Het wordt 17 graden aan zee en 21 graden in het oosten van het land. Morgen en overmorgen nog vrij zonnig... maar in de loop van de week neemt de kans op een bui weer iets toe. ANWB Verkeersinformatie, nog steeds veel vertraging rond Gouda. Daar is vanochtend een volle tankwagen gestrand op de A12. Voor de rest is het eigenlijk een normale ochtendspits met 160 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden... Op de A4-Danaag richting Amsterdam is dat al de hele ochtend langzaam rijden... tussen Leidsenam en, en Zoetewoude Rijndijk, nu nog 9 kilometer. De A12-Danaag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk zat 8 kilometer. De rechterrijschok is daar dichter, daar staat die kapotte vrachtwagen. Een aanrijding op de A15-Nijmegen richting Gorkum... tussen Dodewaard en Echtelt, 9 kilometer. En door de langere file op de A12 loopt het vast op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop met Gouwe 7 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Zelfs de Engelsen zijn voor de Franse kandidaat... voor het voorzitterschap van het IMF. Zomaar is aan minister de Jager gevraag... of hij mevrouw Lagarde wel ziet zitten. We het laatste nieuws over de aanval van terroristen in Pakistan... en we hebben het over allerlei politieke bewegingen... in de aanloop naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Als alle 566 statenleden vandaag doen wat wij, de kiezers, op 2 maart hebben opgedragen... dan halen VVD, CDA en PVV 37 zetels in de Eerste Kamer. En dat is één zetel te weinig voor een meerderheid. De SGP zou dan met één zetel een reddingsboei kunnen zijn. Maar ja, het kan ook allemaal anders lopen. Vanmiddag om drie uur als de statenleden in hun provincie hun stem gaan uitbrengen. Politiek redacteur Joost Vullings. Nou Joost, durf jij een voorspelling te doen? Nee, nee, dat durf ik niet, ga ik me niet aan wagen. Uh, kijk, toen ik vorige week in het Kamergebouw rondliep en tegen heel veel mensen vroeg van, nou ja, dan vraag je ook een voorspelling, wat wordt het? Dan zeggen de meeste mensen 37 plus 1. Dus dat VVD, CDA, PVV er 37 halen, plus die ene van de SGP. Maar ja, dan zei ik, weet je dat zeker? En dan zei iedereen nee, nee, want er is eigenlijk nog van alles mogelijk. Het kan zijn dat VVD, CDA en PVV er nog 38 halen, hoewel dat scenario is bijna uitgesloten. Maar ze we kunnen ook op 36 terechtkomen. Eh, kortom, het kan wat dat betreft nog alle kanten op. En zelfs als ik dit weekend in al die achterkamertjes had mogen meeluisteren... en dus eigenlijk wist welke deals er waren allemaal... dan nog is het moeilijk te voorspellen... want iedereen moet zich wel aan, aan zijn woord houden. Er hoeft ook maar iemand eh, in, in de file te staan. Iemand denken van nou, mijn partijvoorzitter wil dat ik dat doe... maar ik doe het lekker niet... En dan krijg je gelijk weer een andere uitvlag. Ja, het, draait, dus is moeilijk. Ja, het draait, Joost, om de verdeling van die restzetels. Je hebt het al over achterkamertjes. Kun jij uitleggen wat voor spel er nou gespeeld wordt? Ja, ik ga mijn best doen. Het komt Kort eigenlijk graag. op neer. Op, twee, ja, op 2 maart uh, uh, is de verkiezingen geweest. Bijvoorbeeld een bepaalde partij heeft 10,4 zetels gehaald. Nou, dan krijg je er sowieso 10. Nou, dan heb je 0,4 over. Daar kan je dan wat mee gaan doen. Dan kan je bijvoorbeeld tegen een bevriende partij zeggen... die op 3,8 staat. Jij krijgt wat stemmen van mij, want 3,8 wordt waarschijnlijk wel 4. Maar helemaal zeker weten doe je het niet. Dus je geeft zo'n partij wat steun. Maar goed, je kan die 0,4 ook weer aan een andere partij weggeven. En dat leidt dan weer tot een extra zetel in het blok. Maar ja, de tegenstander is ook bezig. En het punt is, je kan niet zien wat je tegenstander doet. En dat maakt het allemaal heel erg spannend. Dat is toch wel een heel bijzonder systeem, hè, die verdeling van die zetels. Ja, sterker nog Lara, de premier is het met je eens. Redelijk bizar systeem wat we hebben. We hebben omdat het nu zo dicht bij elkaar zit... en deze drie samenwerkende partijen zo, zo, zo vlak bij zo'n meerderheid zitten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 Nee, en toen werd hem de vraag gesteld: gaat dit ook veranderen? Nou, en dat is Rutte dan weer niet van plan. En ik denk ook dat er misschien een klein regeltje veranderd wordt. Maar eh, ik vrees dat we over vier jaar gewoon weer het, eh, hetzelfde toneelstuk gaan zien. Mm, waarom is dat eigenlijk? Want wij spraken net René van der Linde, de voorzitter van de Eerste Kamer. Die dus zei: ik ga het ook niet veranderen. Waarom brandt niemand zijn vingers eraan? Ja, omdat dat gewoon heel erg, heel erg moeilijk is. En normaal gesproken valt het ook niet zo op, omdat het niet zo dicht bij elkaar zit. Ik, ik denk dat als je in dit stelsel iets gaat veranderen, dan creëer je weer nieuwe problemen en die zullen weer even groot zijn. Dus iedereen zal zeggen van nou, weet je wat, uh, we kijken nog of we misschien iets klein dingetje kunnen veranderen, maar ja, het gaat gewoon niet gebeuren. René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer, uh, zei ook net in dat gesprek. Um, ja, ik hoop dat dat, en ik verwacht dat er ook geen partijpolitiek bedreven gaat worden. Niet meer dan nu het hm. geval is in de Eerste Kamer. Dan zou je zeggen, zo belangrijk is het dus niet voor het kabinet. Ben je het met hem eens? Nou ja, er wordt gewoon altijd partijpolitiek bedreven in de Eerste Kamer. Je, je zit er namens een partij en niet namens jezelf. Dus, dus het draait ook om partijpolitiek. Ze hebben misschien iets meer afstand uh, tot de dossiers dan, dan de Tweede Kamerleden. Maar ik bedoel, dat is, vind ik eerlijk gezegd een beetje onzin dat hij het zegt. Wat wel kan gebeuren is, doordat het allemaal zo krap is in de Eerste Kamer... dat de deal eigenlijk al in de Tweede Kamer wordt gesloten. En dan wordt het debat in de Eerste Kamer in één keer een stuk minder politiek. Als voorbeeld: de SGP is tegen de bezuiniging op passend onderwijs. of we wilden in ieder geval dat die trager werden ingevoerd. Dat is nu al toegezegd. Onder de druk van dat, uh, de steun in de Eerste Kamer aan de Tweede Kamerfractie. Dus dan is het debat heeft eigenlijk plaatsgevonden in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer is het dan uh, ja, waarschijnlijk gewoon een hamerstuk. Ja, Joost. Hartelijk dank. Het wordt een interessante dag. Na vier uur komt de uitslag van de NOS. Extra uitzending op het, uh, van het Radio Ingeniaal op Radio 1 dus begint om half vier. Ook maar eventjes praten met minister jan Jager van Financiën. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het met u hebben over het IMF, maar ook maar even over de verkiezingen van vandaag. Is het voor u een spannende dag? Nou, ik ben zelf eerlijk gezegd uh, met hele andere dingen bezig. Want ik stap zo het uh, vliegtuig heen naar de ECB in Frankfurt. Uh, en daarna naar Berlijn ook uh, mijn collega minister van Financiën spreken. Dus wij zijn natuurlijk in... Als minister van Financiën hebben we ook nog een aantal andere dingen aan ons hoofd op dit moment. Dus ik hou me niet zo met de verkiezing van de Eerste Kamer. bezig. Vandaar. Nou, daar geloof ik helemaal niet van, meneer De Jager. Want u uh, uh, hebt bepaalde plannen met Nederland en die wilt u graag doorvoeren. En dan heeft u de Eerste Kamer nodig. Dus u maakt zich daar vast wel druk over. Ja, maar ik ga, we hadden natuurlijk al de Eerste Kamer die, die, die een, uh, waar, waar het huidige, de huidige regering een hele kleine minderheid uitmaakte. Maar uh, ook daar lukt het over het algemeen wel om de plannen goedgekeurd te krijgen. Dus ik ga er ook vanuit dat dat in een nieuwe Eerste Kamer sowieso het geval zal zijn. Gaat u meneer de Jager al praten over de nieuwe voorzitter van het IMF, althans nu nog de kandidaat voorzitter, mevrouw Lagarde? Het zou goed kunnen dat dat uh, aan uh, de orde komt. Uh, Christine Lagarde is natuurlijk nog officieel geen kandidaat. Uh, maar ik, ik kan u wel zeggen dat uh, het voor Europa ontzettend belangrijk is om samen met één kandidaat te komen. Hm. En ik zou het uh, heel goed vinden en, uh, als dat uh, Christine Lagarde zou zijn. En als zij dat is, dan heeft zij ook mijn volle steun. Ja, want u heeft al eerder gezegd, u staat echt op een Europese kandidaat of een Europese voorzitter hè, van het IMF. Ja, ik heb altijd gezegd, um, in het verleden, de beste man of vrouw moet het natuurlijk worden, ongeacht in principe de uh, afkomst. Maar gelet op de huidige Europese crisis, heeft een Europese kandidaat voor mij wel inderdaad een sterke voorkeur. Ja, hm. oké. Okay, dus geen Gordon Brown of DJ Reinders? Wat u betreft is het Lagarde? Nou, ik, nogmaals, ze is officieel nog geen kandidaat. Maar, als, maar ik vind het heel belangrijk om samen met één kandidaat te komen. En als zij dat is, zal ik daar inderdaad ook helemaal achter staan. Want mevrouw Lacarde, ik ken haar nu al vele jaren. Ik heb ook al als staatssecretaris met haar samengewerkt. Zij is uh, uitstekend geschikt voor deze positie, mocht zij kandidaat willen zijn. Had u niet een Nederlands kandidaat uh, nog op het oog en naar voren kunnen schuiven? Zo'n mooi, onafhankelijk, neutraal, sterk ook een economisch land... Ja, we hebben in het verleden ook al als uh, de managing director, ondanks dat we zo klein land zijn, geleverd. We hebben namelijk een hele actieve. Uh, ook vanaf het begin af aan al actieve betrokkenheid bij het IMF gehad. We zijn ook heel erg groot voorstander van het IMF en ook van de betrokkenheid bij het IMF bij de huidige schuldencrisis. Destijds stond Nederland zelfs daar geïsoleerd in, in Europa, uh, notabene. Nu is gelukkig iedereen er een groot voorstander van. Uh, maar nee, we hadden uh, op dit moment niet een, een internationaal uh, voor de hand liggende kandidaat met een dergelijk financieel profiel. Hm. Wouter Bos ook niet? Nou, wat ik al aangeef, ik heb, um, uh, we hebben natuurlijk met elkaar wel gesproken over verschillende kandidaten. Iedereen kent uh, verschillende personen, zeker als ze nog recentelijk de politiek uh, hebben verlaten. Maar uiteindelijk, ja, uh, als je, zijn er een aantal sterke kandidaten vanuit. Europa, onder andere Christine Lagarde, waarvan je ook gewoon moet zeggen, nou ja, dat is inderdaad wel een hele goede kandidaat. Ze kent zowel Europa heel erg goed, ze kent ook de Verenigde Staten heel erg goed. Ze heeft daar heel lang gewoond ook en gewerkt. En ze is financieel natuurlijk heel erg sterk. Veel landen staan ook uh, achter haar. Um, ja, ik denk dat Christine Lagarde een uitstekende keuze zou zijn, indien ze kandidaat is. En belangrijk is dat we als Europa met één kandidaat gaan komen. Ja, nog even naar Griekenland. Daar zal het vandaag ook over gaan. Gisteren hebben bankiers van de ECB Griekenland gewaarschuwd, hè, het niet op herstructurering aan te laten komen. Denkt u dat ze in Griekenland het reddingsplan van de EU en het IMF over zullen nemen? Ja, dat is natuurlijk nog even afwachten, want het betekent dat Griekenland nog meer zal moeten doen ten aanzien van bezuinigingen, ten aanzien van economische hervormingen en ten aanzien van um, privatiseringsprogramma's. Maar aan de andere kant heeft Griekenland wel de keus, want als ze dat niet doen, dan zal het IMF zeggen, dan maken we geen geld over... En wij ook niet dan, Nederland niet, in ieder geval Duitsland ook niet, Finland niet. Dan verwacht ik ook dat heel Europa dat, uh, dat zal volgen. Dat betekent dan dat ze en niet meer naar de financiële markten zouden kunnen... en niet meer uh, kunnen ze dan uh, lenen van, van andere overheden of het IMF, wat eigenlijk... Ja, de uitlener van, uh, de, als laatste redmiddel is. En als Tio al geen geld geeft, ja, dan houdt het op. En dan houdt ook het met het land op. Want ze hebben nog steeds een tekort op de begroting. Mm -hmm. En als je een tekort hebt op de begroting. en je kunt niet meer lenen, ja, dan gaat het helemaal mis. Dus ja. Griekenland heeft eigenlijk weinig keus. Vanmiddag, rond een uurtje of uh, vier. zal er een voorlopige uitslag zijn van de verkiezingen. Hoe uh, houdt u zichzelf op de hoogte? Nou, ik zit dan in Frankvoort uh, en ik ga ervan uit dat ik dat uh, te horen krijg. Overigens heb ik ook altijd natuurlijk uh, mijn telefoon en iPad bij me, dus ik krijg ook veel op internet uh, nieuws te horen. Maar ik, uh, uh, ik ga ervan uit dat ik... Uh, dat u een telefoontje krijgt, zijn. ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Succes. Dank dat u ons even ja. te woord wilde staan. Graag gedaan. Minister ja, De Jager van adeel. Financiën. Via het riool kwamen ze binnen, de Taliban-strijders op die Pakistanse marinebasis. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie? Bij de AWB Jolanda van der Veld. Goed nieuws. Bij Gouda is nu de tankwagen weggesleept. Dus langzaam moeten die files op de A12 en de A20 korter worden. Bij elkaar staat er wel 180 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Rewijk nu 7 kilometer. Een aanrijding op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewaard en Echtel 9 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouwe. Gouda voor knooppunt Gouwen nog 3 kilometer. Een nieuw probleem, een vrachtwagen die stilgevallen is op de A67... Venlo richting Turnhout. Tussen Afrit Zomer en Knopend Heide staat al alweer 10 kilometer. Bij het Knopend Heide is de rechterrijzak dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half negen is het. Militanten bestormden gisteravond een militaire basis in Karachi in Pakistan. Nu worden daar net Marcel al even over. Sindsdien wordt gevochten tussen het leger en de fundamentalisten. Maar Het is volstrekt onduidelijk of het leger nou aan de winnende hand is. Dan gaan we praten met correspondent. Wilma van der Maten. Wilma, we hoorden je eerder vanochtend ook al even. Heb je laatste nieuws? Ja, het was uh, lange tijd rustig... maar die 20 minuten werd er even niet geschoten... Dat de perste plek heel erg optimistisch werd... en dacht van nou, nu is het eigenlijk afgelopen. Toen begonnen eigenlijk op het laatste woord dat hij zei afgelopen... begonnen de beschietingen opnieuw. Er wordt op dit moment opnieuw hevig gevochten... maar toch uh, is er een ambulance ingeslaagd om erin te gaan... En, en gewonden op te halen. En toch blijkt het leger optimistisch... En zegt dat het operatie nu op zijn laatste been loopt en dat het nu snel zou moeten zijn afgelopen. Goed, ja Wilma, ik zei het net al, via het riool zijn ze het terrein opgekomen, maar is dat wel helemaal waar? Ja, het is nu het verhaal wat ons wordt verteld. Maar in ieder geval, wat je kunt concluderen na, uh, na zoveel uren uh, deze actie, is dat het nu zeer goed georganiseerd is. Er wordt zelfs gesproken dat er mogelijk hulp van binnenuit is gekomen. Er zou zelfs een valse identiteitskaart zijn gevonden. Ik moet je zeggen, het leger is heel erg spaarzaam met, met het geven van enige informatie. Blijft ook hardnekkig ontkennen dat deze basis niet goed beveiligd was. Ook al zouden deze mannen via het riboel zijn binnengekomen. In ieder geval wat wel wordt geconcludeerd vandaag is dat de Taliban steeds machtiger wordt. En er elke keer in slaagt om zo'n basis dus binnen te komen. De grote vraag die open blijft is... Hoe komt het dat de geheime dienst deze actie niet op zijn radar had? Deze basis stond op de lijst. Iedereen wist na de dood van Osama Bin Laden. Dat de taliban hadden gezworen met wraak. Dat ze, dat ze juist politie en leger op hun lijst hebben staan. En hoe komt het dat de geheime dienst geen actie heeft ondernomen? Niet heeft ingegrepen of in ieder geval zijn informatie heeft gedeeld. Dus opnieuw, hoe oprecht en hoe betrouwbaar is deze Pakistanse geheime dienst? Hm. We moeten ook even naar um, geruchten, want zo moeten we het nog noemen... Uh, die op Twitter de ronde doen. Nou, dan gebeurt dat wel vaker op Twitter. Um, namelijk dat Taliban-leider Mullah Omar dood zou zijn. Taliban-leider in Afghanistan. Wij krijgen dat niet bevestigd. Wat heb jij daarover gehoord, Milma? Van mijn Pakistanse collega's krijg ik door dat uh, die melden op dit moment... dat hij uh, in, de, in ieder geval zou zijn gedood. Uh, hij was op weg van de stad Kwetza. Dat ligt bij de Afghaanse grens richting Waziristan. Dat is een van de tribale gebieden. En daar zouden NAVO-troepen hem hebben onderschept en hebben doodgeschoten. Maar goed, het blijven allemaal onbevestigde verhalen. Er zijn wat uh, journalisten geweest die contact hebben gehad met de Taliban... en die blijven ontkennen dat hun leider dood is. Maar goed, dat deden ze ook met Osama Bin Laden. Dat deden ze ook in het uh, verleden vaker met hoge leiders... die door de Amerikanen zouden zijn doodgeschoten. Maar in ieder geval, de komende uren moeten duidelijk zijn of, uh, of hij er inderdaad niet meer is. Goed, Nou, mocht jij meer horen, dan hoor ik graag van je. Wilma van der Maaten, dank je. No. Nog meer onbevestigde berichten komen vanuit Zeeland. Joris van der Kerkhof, of heb je al ergens iets bevestigd kunnen krijgen? <laughs> nou, er liggen nee, in ieder geval rode potloden op de uh, bureaus van de, van de statenleden... die om drie uur moeten gaan, uh, gaan stemmen. De statenleden zijn er nog niet. Er zijn wel twee andere mensen die hiervoor uh, voor in de, de statenzaal zitten. De 4 en de commissaris uh, van de Koningin. Wordt het, uh, als ik u even mag storen, wordt het een spannende dag ook voor u... of maakt het u allemaal niet uit? Nou, natuurlijk wordt het een spannende dag. He, ik denk dat de, de, de Zeeuwse staten zijn duidelijk in, in beeld geweest. Uh, er hangt voor Den Haag heel veel vanaf. En we hebben ook een aantal Zeeuwen die op, alle, op verschillende lijsten staan. Maar niet zoveel, toch? Nee, maar wel een, wel een stuk of twee, drie. Ja, Eén ja. voor de PVV, één voor de VVD nee, ja. en misschien nog een derde dan. Ja. En dus ik denk dat het voor Zeeland een belangrijke dag is. Ja. Ja. Nou, is Zeeland veel in het nieuws geweest de afgelopen dagen rondom die verkiezingen? Meneer Robbenzin van de, van de Partij voor Zeeland... Um, daar had het altijd wel de schijn van, van gerommel en geritsel en gedoe. Is dat iets wat, wat, wat bij de Staten vaker gebeurt? Dat er veel achterkamertjes... Nou ja, in deze prachtige abdij zijn natuurlijk heel veel achterkamertjes letterlijk. Maar dat er ook echt veel in die achterkamertjes afgesproken wordt? Nou, ik geloof niet dat meneer Robisin in onze achterkamertjes iets afgesproken heeft. Als hij al iets heeft afgesproken in achterkamertjes. Maar als u bedoelt uh, dat hij iets heeft afgesproken over de Het Wiesjepolder... dan is dat niet zo, want ver... Voordat meneer Robesin daar iets heeft, heeft de regering daar al uitspraken over gedaan. Dus dat hoeft dus helemaal niemand te beloven. Ja. Maar was het vervelend om op deze manier dan in het nieuws te komen als, als Staten? Dat er, dat er van boven, vanuit Den Haag, zo'n druk gelegd werd op, op zo'n lokaal Statenlid? Ja, ik denk, dat hangt van het individuele statenlid af. Als die met, een, als die met de premier wil praten, is hij daar vrij in. Hè? Dus daar gaan we ons helemaal niet mee bemoeien. En u weet hoe het eruit ziet, hè, dat torentje? Ik weet hoe het torentje eruit ziet, dus ik denk dat het voor een, voor een statenlid leuk is om daar een keer te zijn. En u mag ook Mark en Geert zeggen, zoals hij ook mag zeggen. Ja, ik mag, nou, Geert ken ik niet zo goed, maar Mark wel, dat is Mark. <laughs> okay. De rode potloden liggen daar. Gaan ze ook echt allemaal daar gewoon een papiertje, want computers mag niet? Nee, nee, want we vinden dat dat te openbaar is. We hebben overal, wij hebben camera's hangen, daar staan vanmiddag camera's in de zaal. Dus wij zitten net te overleggen of we, dat de individuele leden gaan daar stemmen. Lopen even daar langs, stemmen, gaan weer terug naar hun plaats. En daar is dan achter een muurtje, zodat niemand het kan, zien. Niemand het kan zien? Dat is de transparantie. Nou, nee, bij stemmen ben je niet transparant, stemmingen zijn geheim in Nederland. U kunt uw bril weer opzetten. Ga maar verder met overleg. Dank u, Dank u wel. Ja, het is trouwens wel een hele mooie zaal hier. Duist. Joris van der Kerkhoff in Zeeland. In het provinciehuis. U hoort meer van hem. Zeeland zou wel eens een cruciale rol kunnen spelen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Zes minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Misschien heeft u het dit weekend wel gedaan. Op zaterdag was het mooi weer. Het lijkt zo simpel dan, hè? Een paar worstjes. Oh. En hamburgers op het vuur. Barbecuen. Maar het kan ook anders. Dit weekend vond het wereldkampioenschap barbecue plaats. In het Duitse Gronau. En ook Nederland deed mee. Van de ruim 80 teams eindigden we. Op de zesde plaats, Ed van Schootbrugge, teamchef van het Dutch Barbecue Team. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wist niet eens dat het al bestond, maar toch gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. I Hoi. Is de zesde Hoi, plaats goed? Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat wij toch wel redelijk trots zijn... dat we met het uh, Nederlands team voor de eerste keer meedoen... bij meer dan 80, landen, of, uh, 80 teams en uh, over 16 landen toch uh, op die zesde plaats zijn. Wat deed u, meneer Van der Schootbrugge, uh, beter anders dan die anderen? Nou, beter of anders wil ik niet zeggen. Wij hebben wel getracht uh, de dingen anders te doen als dat men uh, normalieten doet. Uh, echter, er zit een restrictie op en dat is dat de uitgeschreven wedstrijd... Uh, iedereen uh, eigenlijk dezelfde condities krijgt, dus uh, ja, je bent verplicht een aantal uh, gerechten te maken ja. die voor iedereen gelijk zijn. En je mag niet wat exotische houtsnippers uh, op de barbecue gooien? Je mag, je mag wel met, uh, met, met, met hout of met uh, houtskool of briketten werken. Eigenlijk is dat zelfs verplicht, dus uh, je mag niet met gas of met elektra. En dan? Ja, ik snap nog steeds niet waar het, het verschil nou in zit. Want moet, nou. Iedereen, moet iedereen ook hetzelfde klaarmaken? Ja, iedereen moet hetzelfde klaarmaken. Het zijn er zijn een vijftal gerechten. Namelijk? Eh, eh, namelijk eh, bijvoorbeeld een sperrip, een, eh, een varkenschouder aan het been, een runderborst, een hele kip en een dessert. En het dessert is dan freestyle, waarvan dan wel 60% eh, van de barbecue moet komen. Zo, hoe, hoe heeft u dat gedaan? Uh, ja, toch door met bijvoorbeeld uh, een uh, ananas te werken en uh, die ananas ging namelijk heel mooi grillen, maar die hebben we eerst gemarineerd. En, en dan, dan lekker met gekreld. ijs of wat? Nee, we hebben daar een, een soort, uh, we noemen dat een syllabub bij gedaan, dat is zeg maar een soort halfgeklopte room met, uh, op smaak gebracht met limoen en mm. uh, amaretto. Lekker. Zo'n ja. hele, zo hele kip, dat lijkt me een uh, heel probleem. Nou, dat valt wel mee, daar, uh, dat doen we op een blikje. Uh, dat blikje gaat zeg maar in de kip. En dat blikje, we hadden hier in dit geval een energiedrank gebruikt. En dan door de verhitting gaat dat stomen. Dus die kip die wordt uh, van binnen, ja, krijgt de, niet alleen de geur, maar blijft ook mooi mals. Wacht even, u brengt een, een blikje in? Ja. In de kip? In de kip. Aha. Oh, dan Zij wordt die van binnen gaar, we, zeg maar. En, ja, dan nou zetten we dat rechtop ja, op, uh, ja. in de barbecue. Dus door het vuur uh, wordt zeg maar de vloeistof in het blikje die gaat aan de kook. En dat gaat stomen. Aha. En aan de buitenkant krijg je natuurlijk de uh, directe hitte, uh, dus uh, wordt het uh, mooi uh, uh, gaar en knapperig. Is dat de uh, Dutch approach? Is dat een Nederlandse uh, aanpak? Nee, of... oh. het is, het is uh, van origine eigenlijk uh, al een, uh, een, een heel uh, klassiek gerecht op het, uh, in het barbecuen. Alleen uh, ja, het gebruik van een energiedrank is uh, denk ik nog niet eerder gebeurd. Is dat nou topsport, meneer Van Schootbrugge? Ja, dat kunt u wel, uh, wel stellen. Dus, uh, de teams uh, bestaan toch gemiddeld uit een uh, tiental leden. En dat is wat supportleden uh, zijn dat, en dan de kopende leden. Maar uh, als je ziet wat er allemaal staat uh, omheen, uh, op, op zo'n stand aan apparatuur en alles wat ervoor komt kijken... ...dan praat je toch wel uh, over iets meer als dat je gemiddeld in je achtertuin zit. Ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. En volgend jaar brons, zilver of goud? Nou, volgend jaar is het EK. Oh, okay. uh, en over twee jaar is weer de wereldkampioenschappen uh, in, uh, in Marokko. En uh, ja, onze doelstelling was om, uh, om nu uh, voor de eerste keer deel te nemen en ook een beetje te voelen aan, aan het, uh, het, uh, het systeem. Ja, oké. Okay. En, en uh, wel over dan uh, drie jaar, dus nu zeg maar nog over twee jaar, uh, die, uh, die wereldkampioenschap betrachten naar binnen te halen. Ik heb een beeld. Ed van der Schoopbrug. Dank dat u ons even te woord wilde staan.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 De oh, Jager steunt kandidatuur Lagarde voor IMF-post en tientallen doden door tornado's in de Verenigde Staten. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Minister De Jager van Financiën ziet in de Franse minister Christine Lagarde een goede kandidaat-directeur van het IMF. Ze is uitstekend geschikt, zei hij zojuist in het NOS Radio 1-journaal. Ik kan u wel zeggen dat. Uh, het voor Europa ontzettend belangrijk is om samen met één kandidaat te komen. En ik zou het uh, heel goed vinden en, uh, als dat uh, Christine Lagarde zou zijn. En als zij dat is, dan heeft ze ook mijn volle steun. Lagarde is nu minister van Financiën in Frankrijk. Steeds meer Europese landen willen haar als de nieuwe IMF-baas. Volgens Amerikaanse media zijn zeker 30 doden gevallen... door tornado's in het Middenwesten van de Verenigde Staten... Tientallen mensen raakten gewond. Plaats Joplin in de staat Missouri is voor drie kwart verwoest door een windhoos. Hele woonwijken liggen in puin. Deze ooggetuige is dan ook erg blij dat hij het er zo goed vanaf heeft gebracht. Vorige maand kwamen door tornado's in de Verenigde Staten al ruim 300 mensen om het leven. Dat is het hoogste aantal doden in 80 jaar. In de Pakistanse stad Karachi hebben Talibanstrijders strijders een marinebasis aangevallen. Ongeveer vijftien mensen zouden het complex zijn binnengedrongen. En vervolgens het vuur hebben geopend. Ze lieten een spoor van vernieling achter. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn zeker tien mensen gedood. Elf mensen zouden gewond zijn geraakt. Tientallen Amsterdamse hotels gebruiken voortaan een soort zwarte lijst voor ongewenste gasten. Via een computersysteem waarschuwen de hotels elkaar... voor mensen die stelen, vernielen of niet betalen... legt Guno Lauper uit van Hotel Security Management... Het is inderdaad als iemand uh, iets doet in Hotel A, uh, wij een waarschuwing uh, op het internet zetten. En automatisch volgt er een e-mail naar alle aangesloten hotels van er is weer iets gebeurd in een van onze hotels. Men logt in op de website en kan precies zien wat er gebeurd is. Ruim 60 hotels in Amsterdam werken mee aan die zwarte lijst. En het College Bescherming Persoonsgegevens heeft toestemming gegeven voor het register. Op het vliegveld van Tel Aviv heeft een Boeing 777 van El Al een succesvolle noodlanding gemaakt. Het toestel was net vertrokken richting Verenigde Staten. Toen bleek dat er problemen waren met het landingsgestel. Daarop keerde het vliegtuig meteen terug naar Tel Aviv. Voor zover bekend is niemand van de 260 passagiers gewond geraakt bij de noodlanding.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 De Spaanse premier Zapatero heeft de nederlaag van zijn partij... bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. De verkiezingen verliepen dramatisch voor zijn socialistische partij... zegt correspondent Rob Zoutberg. Het verschil was 37% voor de conservatieven, 27% voor de socialisten. En daarmee tekenen die socialisten echt een beroerdste resultaat... in jaren eigenlijk zo lang als mensen zich kunnen herinneren. Veel Spanjaarden geven de partij van Zapatero de schuld... van de hoge werkloosheid in het land en van het instorten van de huizenmarkt. Zapatero zegt dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt vandaag een prachtige dag met wolkenvelden, maar vooral ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt in de middag naar zo'n 18 graden aan de westkust... en 1 of 22 graden in het zuidoosten van het land. En er staat veel wind. In de middag trekt de wind aan. Naar matig tot vrij krachtig boven land... en krachtig tot hard aan zee, windkracht 6 tot 7. Vanavond eerst opklaringen, later op de avond ook wolkenvelden... en in de nacht naar dinsdag lokaal wat motregen. Vannacht temperaturen dalen naar een graad of 10. De wind draait naar het westen en neemt wat in kracht af. Morgen ook vrij veel hoge bewolking, verder droog en zonnig weer. De temperatuur ligt wat lager in vergelijking met vandaag... zo'n 16 graden aan de kust en 19 in het zuidoosten. De wind eerst vrij veel wind uit het westen... in de loop van de middag duidelijk afnemend. Woensdag dat wordt waarschijnlijk de beste dag van de week... met veel zonneschijn en weinig wind. Daarna is het dan wel even gedaan met het droge lenteweer.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 Aan WB, Verkeersinformatie, er staat 166 kilometer file. Bij Eindhoven zorgt nu een kapotte vrachtwagen voor veel overlast. Verder zijn er nog een paar bijzonderheden. We hadden een uh, tankwagen met pech op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Blijswijk en Gouden zorgt dat nog voor 5 kilometer file. Ook was er een aanreding op de A15 Nijmegen richting Gorkum... bij Echt tot nog 4 kilometer. Op de A22 Beverwijk richting Velsen... tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden staat 3 kilometer. Na een aanreding zijn daar twee rijstroken dicht. Dan de A67, Venlo richting Turnhout. Tussen afrit Zomer en knooppunt staat nu 12 kilometer. Bij het knooppunt Heide is de ook dicht. Goedemorgen, het is 8 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Open Franse tenniskampioenschappen. Roland Garros is van start gegaan, traditioneel op de zondag. Marcella Mesker volgt het toernooi in Parijs. Uh, Marcella, was het een interessante eerste dag? Nou, eigenlijk niet, nee. Het was een beetje magertjes... zoals dat eigenlijk altijd al is op die eerste zondag. Het is natuurlijk uh, wegens commerciële doeleinden... is er een extra zondag ingelast. Dan wordt er nog weer extra geld verdiend door de Franse tennisbond. Maar de grote kanonnen zoals Nadal, Federer, Djokovic uh, of was het niet, Jaki, ja, die komen gewoon niet uh, in actie. En dus uh, ja, moest het publiek het doen met de nummer zeven... van de bij de mannen, David Ferrer. Nou, die won dan ook heel makkelijk van Jarko Nieminen. Bij de vrouwen kwam bijvoorbeeld de finaliste van vorig jaar... de Australische Sam Stozer in actie. En zij won eenvoudig in twee sets van de Tsjechische Bene Sofa. Al met al een magere dag. Met wel één verrassing. En dat was dat de nummer 19 van de plaatsingslijst... de Kroat Cilic uh, verloor van de Spanjaard Ramirez Hidogo. Ook nog notabene streed in drie sets. Dus dat was wel een verrassing. Hmm. Maar die favoriete Djokovic bijvoorbeeld en Wozniacki... komen die vandaag wel op de baan? Nou Djokovic uh, zeker, want... Die speelt tegen Timo de Bakker. Ja, dat is ook zo. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, ik zit nu al op Roland Roos. En uh, ik ga straks eens kijken wanneer Djokovic traint en de Bakker. Uh, want dat gaat uh, nou niet zo laat beginnen. Ik denk om een uur of één dat ze op de baan staan. Hier op het uh, Centraal. Eerst uh, een, uh, een vrouwenpartij uh, van uh, Skiavone, de winnares uh, van vorig jaar. En uh, daarna dus uh, ja, de man naar wie... Iedereen uitkijkt en eigenlijk ja, samen met Rafael Nadal de grote favoriet. Maar in ieder geval de man die tot nu toe dit seizoen in 2011 het allerbeste tennis heeft laten zien. Mm -hmm. En daar moet onze eigen Timo tegen. Ja, ik vrees het ergens. Is dit een mission impossible voor Timo de Bakker? Ja, dat durf je bijna niet hardop uit te spreken. Maar iedereen weet dat dat natuurlijk de allerslechtste loting is die je kunt bedenken. En je kan maar één ding doen, je stapt op de baan. Djokovic, hoe goed hij ook is, is ook maar een mens. Misschien heeft hij niet lekker geslapen. Misschien kan Timo de Bakker zo ontzettend goed serveren... dat hij daar nog een aardige wedstrijd mee kan spelen. In ieder geval ziet hij het zelf als een uitdaging... om er een mooie wedstrijd van te maken. Maar winnen? Nee, daar gelooft denk ik niemand in. Nou, Dan heeft Thomas Schorel het makkelijker, denk ik, Marcella. Ja, Thomas Schorel, je zegt het al, nou misschien niet voor iedereen een household name. Want het is een, een nieuwe Nederlander die het uh, heel erg goed doet. Want ja, hij moest zich uh, door het kwalificatietoernooi heen worstelen. Dat deed hij met glans. Drie wedstrijden in twee sets gewonnen. Uh, maakt dus nu vandaag zijn debuut. Voor het eerst in een Grand Slam toernooi en heeft nog best wel aardig geloot ook. Hij speelt tegen de nummer 80 van de wereld... een Argentijn González. Uh, Maximo, hè, want er zijn wel meer Gonzalesen die nog wat beter zijn. En nou ja, ik, ik zie dat eigenlijk wel goed in. Hij heeft uh, drie wedstrijden in de benen. Uh, Schorel is twee meter twee. Hij is linkshandig. Heeft een geweldige eerste service. Slaat voorhands en backhands nou met een acceleratie waar menig een uh, ja, uh, jaloers op is. Dus hij kan wat. En hij is goed in vorm. Dus uh, ik geef hem goede kansen. Nou. Goed, Thomas Schorel dus laat af naar. En Thibaut de Bakker dus tegen Novak Djokovic. Gaan we volgen natuurlijk op Radio 1, die partij vanaf Roland Karos. Dan maar even naar IJsland. Want ook IJsland houdt uh, gemoederen weer bezig. Spuwt de vulkaan Grimsvutten as uit. Het luchtruim boven het land is inmiddels al gesloten. Weet u het nog, vorig jaar leidde een uitbarsting van die andere vulkaan... tot grote overlast van het, voor het internationale vliegverkeer. Duizenden vluchten moesten worden geannuleerd met alle gevolgen van dien. Mensen die moesten blijven slapen op het vliegveld. Uh, wij gaan naar fysisch geograaf Edwin Zane. We spraken hem al vaak. Uh, woont en werkt in IJsland. Goedemorgen, meneer Van Zane. Goedemorgen. Wordt het weer zo erg als vorig jaar? Uh, op dit moment is de uh, vulkaan alweer een kracht aan het afnemen. Dus we kunnen opgelucht ademhalen? Uh... Ja, voorlopig. In ieder geval in Nederland. Hier nog niet. Gisteravond is de Aswolks over een Rijkkwik gekomen. Nu zag dat, omdat het dat niet meer donker was, zat de zon heel erg laag aan het horizon. Het zag heel spectaculair uit toen dat er aankwam. Je ziet echt zo'n soort bruine muur aan de horizon komen. En, um, maar er is, het is niet zo dat hier centimeter recht heel, heel dun laag is met je vinger over de, ik, het glas gaat of over de gaat Dus... Uh, uh, het ziet eruit, uh, in ieder geval dat die uh, kracht is ingevoerd. De, de askolom is nu nog 10 kilometer hoog. Die gisteren, of uh, zaterdag nacht, is die 20 kilometer hoog geweest. Dus hij is echt heel krachtig geweest in het begin. Maar het lijkt erop alsof na één grote eruptie dat, uh, de kracht ook gelijk afgenomen is. Is deze uh, vulkaan, uh, meneer, van, uh, meneer Zane, uh, anders dan die van vorig jaar? Ja, de, de, de uitbarsting is wezenlijk anders. met de... Uh, de lava die eruit komt, is, is geen gezien van andere samenstelling en levert daardoor, in ieder geval tot zover ze het nu kunnen overzien... een minder krachtige of gewelddadige eruptie op... dan dat we vorig jaar hebben gezien bij de ENF-leuken. Zou het kunnen zijn dat er wel weer meer activiteit volgt... ook bij andere vulkanen hierdoor? Het is IJsland, hè? dat is, dat is het punt 1. Ik bedoel, het, is, het was promoten, het land van vuur en ijs. En dat, ja. wil dat moet je soms dat vuur, dat moet je soms op de vakant toenemen. Um, dus vulkanen zullen hier altijd blijven uitbarsten. Alleen, um, dit is, de, de Grimstuurt is een vulkaan die een redelijke vaste sequentie heeft. Dat is in 2000 verlaatst uitgewassen, 96 daarvoor. En weet je het, is, het nooit op dat die uitbarsten. Want dat, is, dat waren erupties van één. Dag tot, tot, tot vijf dagen, tot een week bijvoorbeeld. En daar kwam wat uh, stoom en as uit, en dan stond de wind richting het noorden En daar had niemand er last van. Mm -hmm. Maar nu is het wel zo dat het IJsland ligt uh, vanwege allerlei oorzaken. natuurlijk behoorlijk om de vergrootlast. zeker vanwege de EFZ-leuke vorig jaar. En dan zie je dat zodra er ook een, een voor IJsland normale vulkaanuitbarsting is. Ja, dat gelijk uh, we het eind uh, einde tijden wordt aangekondigd. Uh. Nou, ja, zo, zo erg is dus niet en u zegt het neemt nee, alweer uh, nee. al in kracht af, uh, geeft dat aan dat het inderdaad met een paar dagen dan bekeken is of kan het dan ook nog wel weer opnieuw uitbarsten? Nee, deskundigen die, uh, die zeggen dus, uh, in ieder geval wat ik van, uh, van, van mijn bronnen gehoord heb uit die, uh, die wereld, dat het uh, waarschijnlijk gewoon aan het afnemen is en, en in die zin uh, is het vooruitzicht gunstig. Nou dan houden we erover op. <laughs> Meneer Zaden, hartelijk dank voor uw uitleg. Mocht hij toch weer omhoog gaan, dan bellen we weer. Geograaf Edwin Zaden in IJsland. Zo dus dadelijk ophef in Nederland over het verbod op godslastering. Er is, uh... Wat gebeurt in het weekend? We gaan er zo over hebben. Eerst maar even naar Jolanda van der Velden. Hoe is het op de Nederlandse snelwegen, Jolanda? Het gaat best wel goed, Lara. 155 kilometer. Nog uh, niet al te veel bijzonderheden. Twee dingen vallen op. Uh, we hadden even die aanrijding op de A22 Beverwijken richting Velzen. Bij IJmuiden nog twee kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Langer is de file ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkmenknoop en Vrouwburg 8 kilometer... en de kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo richting Turnhout... Daar staat tussen af het zomer en knooppunt Leendeheide nog wel 9 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Noord-Soedanese leger is de stad Abieh... in het grensgebied van Noord- en Zuid-Soedan binnengetrokken. Duizenden mensen zijn de stad inmiddels ontvlucht. Zowel Noord- als Zuid-Soedan maakt aanspraak op het district Abieh... en gevreesd wordt dat het conflict daar kan leiden tot een nieuwe burgeroorlog. Afrika-correspondent Kees Broeren. Kees, Noord en Zuid-Soedan hebben vrede gesloten in januari. Het zuiden wordt officieel een onafhankelijke staat. Waarom deze actie? Heb je een verklaring voor? Het, uh, het zuiden en het noorden zijn het uh, voorlopig alleen eens... over uh, de uitslag van het referendum dat in januari voor Zuid-Soedan is gehouden... en waarbij bijna 99% van de bevolking zei dat ze onafhankelijk willen worden. En dat zal ook gebeuren in uh, juli van dit jaar... Maar dat referendum betrof niet dat district Aviai. Daar zou een apart referendum moeten plaatsvinden over de vraag... wil de bevolking bij het noorden of het zuiden horen. Maar dat referendum is nooit gehouden. En in de afgelopen maanden is het heel vaak onrustig geweest in het gebied de doorstrijd. In Abieh. Dat was ook de afgelopen week het geval. Uh, toen is men erin geslaagd om troepen te scheiden. Maar is er toch een incident geweest, zegt althans het leger van Noord-Sudan. waarbij het SPLE, het leger van Zuid-Sudan. geschoten zou hebben op soldaten uit Noord-Sudan. En uh, als een soort vergelding daarvoor is uh, het Noord-Sudanese leger met tanks en luchtaanvallen. de stad uh, binnengetrokken en uh, ja, heeft uh, daar eigenlijk uh, de stad plotseling bezet en het bestuur. ...van ABA overgenomen en daarmee voor zichzelf eigenlijk de vraag beantwoord... ...bij wie het uh, moet horen bij Noord-Zuid. Als het aan het noorden ligt, als het aan president Al-Bashir van noord sudan ligt... ...dan is het dus nu gebied dat bij het noorden hoort. Hmm. Maar het zuiden vindt het niet en het zuiden zal ik daar ongetwijfeld ook niet zomaar bij neerleggen. Zeg, wat vindt de bevolking van ABJ zelf daarvan eigenlijk? Die is verdeeld. Uh, het gaat om twee groepen in dat gebied. Aan de ene kant heb je de Dinka Nok, uh, die horen bij de bredere groep van de Dinka's. Uh, de groep die feitelijk ook in het zuiden de macht heeft. Uh, de meeste bestuurders van de nu nog autonome, maar binnenkort dus onafhankelijke regering van Zuid-Soedan, die horen tot het uh, Dinka-volk. En uh, die groep, de Dinka Nok, die ook veel commandanten levert, trouwens voor dat leger van Zuid-Soedan, die is zeer stellig in de overtuiging dat ABJ bij het zuiden hoort. Aan de andere kant. In het gebied wonen Missaria, dat zijn Arabische zenomaden die uh, al tijdenlang dat gebied door kruisen op zoek naar graasvelden en die zeggen dat is van ons en het noord soedan zegt de Misseria zijn van ons en dus hoort ook dat gebied bij het noorden. Het is voor president Bashir belangrijk in elk geval om druk op dat gebied te houden. Hij weet dat die zuid soedan het gebied in elk geval ten zuiden van de RDA, waarover overeenkomst is, kwijt gaat raken. Dat dat onafhankelijk gaat worden. Maar hij moet aan die grens de druk ophouden... om ook stemmen binnen zijn eigen bewind... die nog steeds zeer kritisch zijn... over die afscheiding van dergelijke gebieden... om die in elk geval tot zwijgen te brengen. En vandaar waarschijnlijk ook deze harde actie... van het Noord-Zoordeneense leger. Hm. Zou het kunnen, Kees, dat uh, die burgeroorlog... weer helemaal nieuw leven wordt ingeblazen? Dat ze echt weer met elkaar gaan strijden? Dat is... Iets wat nou, natuurlijk niemand hoopt en wat ook eigenlijk toch niemand in Sudan hoopt. Als het gaat uh, om zuid sudan uh, dan kun je rustig zeggen... dat die nu autonome regering eerdere provocaties van het afgelopen jaar... In feite over zich heen heeft laten komen, omdat het rustig wilde doorwerken naar het uiteindelijke doel. En dat is toch die onafhankelijkheid voor zuid sudan die op 9 juli zijn beslag moet krijgen. Maar aan de andere kant, als het Noorden zo'n uh, ja, zo actie plaatst en ineens zegt van uh, nu is een discussie over wie jij uit en wij zeggen het hoort bij het Noorden, dan uh, kunnen ze dat niet anders, zoals ook gezegd is, zien dan als een daad van oorlog. En dat leidt natuurlijk tot veel onrust en vandaar dat ook de VN-veiligheidsraad zich hier overal heen heeft de hij heeft gezegd alsjeblieft jongens scheid scheidt de troepen en laat ons in elk die neutraliteit daar bewaren en dan verder spreken en de komende weken, komende ongetwijfeld spannende weken, moet duidelijk worden of dat ook gaat lukken. Afrika correspondent over Noord en zuid soedan daar waar het hopen is dat het niet weer leidt tot een nieuwe borgenoorlog. 10 minuten voor negen. Wij gaan naar het debat rond godslastering. Want er is wat ophef rondom de VVD. Dit weekend werd bekend dat de partij een eerder ingediend wetsvoorstel... om godslastering niet langer strafbaar te stellen heeft ingetrokken. De handtekening gaat er onderuit. We praten erover met Kamerleden Art van der Steur van de VVD... en met Boris van der Hamp van D66. Eerst maar eens even naar, naar u, meneer van der Steur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van alle ophef? Nou, dat verbaast me nogal, want uh, ik heb met, uh, met de heer Van der Ham in oktober een heel goed gesprek gevoerd over dit wetsvoorstel. Omdat hij een van de indieners daarvan is. En toen heb ik uitgelegd waarom wij destijds, dus in oktober vorig jaar, het besloten hebben om niet uh, de, de, die handtekening er weer opnieuw onder te zetten. Uh, omdat ik dat als woordvoerder daar niet verstandig uh, vond. En uh, het verbaast me dus dat hij dat nu doet. Alsof dat gisteren is bedacht, omdat er vandaag verkiezingen zijn voor de Eerste Kamer. Meneer Van der Ham, goedemorgen. Goedemorgen. U wist het al. Nou, ik wist in ieder geval dat de VVD hardop aan het twijfelen was, want dat was wat mij, uh, wat mij was gezegd. En kijk, op zichzelf als Fred Teven die stond onder het wetsvoorstel... wat ik samen met Jan de Wit van de SP en, en mijzelf dus heb ingediend... rond uh, het schrappen van dat oude wetje over godslastering... Um, dat als Fred Teven het kabinet ingaat, dat zijn handtekening eronder uit gaat. Maar het is in de Nederlandse parlementaire gewoont dus heel normaal... dat dan een andere VVD'er dat vervangt. Nou, mm. ze wilden daar wat meer tijd voor. Nu gaan we een uh, volgende fase van dat wetsvoorstel in. is het dus heel logisch om nu de handtekening van de VVD te krijgen. En die geven ze blijkbaar dus niet... En dat was wel nieuws voor mij zaterdag. Ja, maar het lijkt nu wel alsof het heel erg met die verkiezing voor de Eerste Kamer samenhangt. Ja, nou, dat, dat, kan, dat kan ik natuurlijk omgekeerd ook zeggen. Want je ziet dat de VVD rond een aantal thema's eh, naar de SGP allerlei gestes doet. Hè, dus onder andere bijvoorbeeld rond de Koopzondagen. Daar hebben ze een standpunt altijd gehad van dat moet worden. Nou, hebben ze ingetrokken. rond dit thema zie je, je ziet het rond een aantal medisch-ethische thema's... dat ze zich op de vlakte houden. Ja, daar maken wij als liberale partij D66 ons natuurlijk zeer veel zorgen over. Hmm. collega-liberale partij hun principes zo, eh, nou ja, zo ter discussie komen. Nou, laten we eens even, meneer van der Steur nog even aan het woord... Hangt u zo naar de SGP, meneer Van der Steur? Uh, nou, dat, dat, ik heb daar zelf niet de indruk dat, ik, dat u mij daar, of wie dan ook, mij daarvan zou kunnen beschuldigen. Maar waarom is dat uh, dan toch ingetrokken, die, uh, die nou, handtekening? Is, nou ja, het is dus niet ingetrokken. Ik heb het ingetrokken in Oh, oktober, u gaat er misschien uh, toch nog mee instemmen? Nee, absoluut. We, we, hebben ook, we, hebben, uh, we hebben onze handtekening niet ondergezet. Maar dat betekent niet dat de discussie over het wetsvoorstel is geëindigd. Maar wacht even, dit, dit ik snap ik niet. Dus het, het zou dus kunnen betekenen dat u namens de VVD alsnog een handtekening zet uh, onder het wetsvoorstel dat godslastering niet meer strafbaar stelt. Nee, niet een handtekening onder het wetsvoorstel, maar dat we wel, dat ik de fractie, uiteindelijk zal ik de fractie moeten adviseren over wat wij van het wetsvoorstel vinden. Ja. Ik heb de, de heer Van der Ham en de overige indieners een aantal uh, belangrijke vragen daarover gesteld. Onder andere de vraag, eh, want hij, de heer Van Ham zei net ook al, het, het oude wetje. Het is een wet die, die, die, die, waarvan de geschiedenis langdurig is, maar waarvan het gebruik niet hiel is. Er wordt nooit gebruik ja. van dat wetje gemaakt. Dus de, een van de vragen die ik gesteld heb aan de indieners is: uh, wat is nou het praktisch nut van het afschaffen van dat wetje, als het toch niet gebruikt wordt. Dan wil ik gewoon weten, waar, waarom wilt u het dan afschaffen? Wat gaat, wat gaat er in de samenleving gebeuren als je dat wetsvoorstel, dat wetje, afschafft? Het ja. antwoord daarop is, denk ik, niks. Maar ik ben heel benieuwd, want die antwoorden hebben we nog steeds niet gekregen nou, van de, de indieners. Meneer Van der Ham, als u het goed uitlegt, heeft u de VVD nog gewoon binnenboord. Ja, nou, het interessante is dat de VVD en D66 en de andere partijen samen zijn opgetrokken om te zeggen: ja, hij doet misschien niet zoveel. Maar het feit dat wij religies in, in hun bescherming voortrekken op andere meningen, dat vinden wij principieel onjuist. Daar zijn D66 en de VVD het altijd over eens over, geweest. Dus ja, dat is een standpunt waarvan ik ze hoop niet meer hoef te overtuigen. Want Janice, Janine Hannes Plassaert, een gebardeerd collega van de heer Van der Stuur, die heeft dat ook onlangs nog eens in een interview uh, betoogd: dat dat van groot belang is. En het het feit dat zo'n wet nog steeds zoveel um, uh, oproer kan, ver kan veroorzaken. Het feit dat de minister Donner een paar jaar geleden rond de moord op Theo van Gogh zei. We moeten eigenlijk dat een beetje maar weer eens oppoetsen. Dat was voor de VVD in D66 en andere partijen een reden om juist die wet af te schaffen. Want juist zo'n soort wet die religie voortrekt op andere opvattingen. moeten we niet in ons strafrecht willen handhaven. En ja. ik hoop nog steeds dat de VVD dat vindt. Nou, uh, meneer Van der Steur, wanneer gaat u daar duidelijkheid over geven? Ik vermoed zo na de verkiezing. <laughs> <laughs> dat, is, dat is onvermijdelijk, want uh, wat, wat de, de, het parlementaire systeem werkt zo dat de indieners een reactie geven op ja. de vragen die gesteld maar zijn. Maar daar zou ik vandaag en ook erover... kunnen zeggen, toch, meneer Van der Stuur? Dat, dat het mogen helder zijn dat er overigens niet alleen de SGP, maar ook de ChristenUnie en het CDA fel tegen het, de, de wijziging zijn. Mm -hmm. En wij zullen, ik zal die, die beantwoording zal ik grondig bekijken en vervolgens een advies schrijven aan mijn fractie. Ja. En dat hangt dus, ligt dus heel in handen van de heer Van der Ham. Nou meneer Van Ham, ik wens u veel succes van D66. Dank heren, wij houden het hier bij Kamerlid Art van der Stuur. Ook bedankt van de VVD. Wordt vervolgd. Na acht uur, dan hoort u meer over die eerste Kamerverkiezingen. Daar ging het net natuurlijk ook al een beetje over. We kijken daarop vooruit natuurlijk. Vanmiddag komt de uitslag, althans voorlopige uitslag. En uh, na negen uur hoort u ook meer over um... de tornado's De tornado's in Amerika. Want daar zijn uh, inmiddels heel wat doden bij gevallen. Wij begrijpen dat het richting de 30 gaat. We vragen ons af hoe dat heeft kunnen gebeuren uh, in een land als Amerika. Vooral in Missouri en dan in de stad Joplin is het flink misgegaan. Hoort u straks meer over. En de ganalenvissers die varen weer uit. Tenminste een deel van hen. De prijzen zijn wel wat omhoog gegaan. Maar nog niet zoveel als ze eigenlijk zouden willen. Maar langer stilliggen kunnen ze. Zich niet veroorloven. Daarom wordt er vanaf vandaag weer op kanalen gevist. Er wordt ook gediscussieerd en gepraat over de bezuinigingen, de mega bezuinigingen bij het ministerie van Defensie. De Tweede Kamer houdt daar vandaag um, een hoorzitting over. Er zijn heel wat vragen die beantwoord moeten worden. Hoort u Wilco Boom over?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 Dit is Radio 1.